Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de gehele Gazastrook militair controleren, maar niet annexeren. Dat zei hij in gesprek met de Amerikaanse tv-zender Fox News. Netanyahu beweerde in dat interview dat hij het gebied uiteindelijk wil overdragen aan een overgangsregering. Intussen overlegt het veiligheidskabinet in Israël over het volledig militair bezetten van de Gazastrook. De lege leiding en veel burgers zijn fel tegen dat plan. In wandelpaden in het Amsterdamse bos zit opvallend veel van de zware metalen vanadium en chroom. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. In het recreatiegebied zijn enkele kilometers wandelpaden aangelegd met een materiaal dat afkomstig is uit vervuilende staalslakken. Staalslakken zijn resten die zijn ontstaan bij de staalproductie bij Tata Steel. Het is al jaren duidelijk dat bij contact met grond of regenwater schadelijke stoffen vrijkomen uit de staalslakken, waaronder zware metalen. De gemeente gaat nu kijken waar ze in het Amsterdamse Bos weer moeten worden weggehaald. De politie zoekt mensen die getuigen waren van de sabotage aan het spoor tijdens de NAVO-top. Onder hen zijn drie fietsers en een taxichauffeur met zijn passagier. Onbekenden staken bij het spoor kabels in brand, waardoor het treinverkeer rond Schiphol de hele dag plat lag. Eerder werd al uitgegaan van een misdrijf, maar nu is volgens de politie zeker dat de brand is aangestoken. De gezochte fietsers zijn volgens de politie belangrijke getuigen. Tot nu toe is niemand opgepakt. En een Turkse supporter die gisteravond Feyenoord supporters aanviel met een zware paal is opgepakt. Dat gebeurde na de wedstrijd van Feyenoord tegen de Turkse club Fenerbahçe. In totaal werden rond de wedstrijd elf mensen aangehouden.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 Alternative FM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 Ik hou van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 Dat uh, mag ik dan ook uh, meteen gezegd hebben. Crybabies is een andere band die ook uh, geselecteerd is voor de popronde. En Ugly Rotten Girl... dat is uh, de meest recente single.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 Maar uh, toen doorstelde ik hem nog niet uh, helemaal te draaien. Want ik wist niet zeker of Luc Pranger in zijn uh, kornuiten. Want daar heb ik het over. Uh, deze single hadden willen weggeven op die avond. Bleek achteraf gewoon dat ik hem kon draaien. Maar goed, ik uh, ben soms wel eens een beetje te voorzichtig. Crybabies en Ugly Rotten Girl. Dat is uh, de single die ze hebben uitgebracht.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 To step out, out in the sky Dat uh, was Something Else met uh, No Easy Way Out. En wie zit er achter, achter Something Else? Dat is Else van de Greft. En over Else van de Greft gesproken. Dat moet een bekende zijn van Alex Nieuwland. in die hangt aan de telefoon.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 En Nuwels, dat is dan uh, Elze van der Greft. En jij dan? Ja, ja. Alleen, de afkortingen, en, en, geloof ik. Ja, deze naam heb ik niet bedacht trouwens. <laughs> Daar dat moeten we toch Elze... de. o, oh oh, oh. oh. Ja. ja, dus... ja. <laughs> <laughs> Zij dacht natuurlijk in de lijn de verwachting van nou, laten ja. we het dan maar Nuwels uh, noemen, toch? Ja, klopt. Ja, ik vind het leuk bedacht. Ja. Uh, Elze zit er ook in, hè, de, de bron en uh, onze namen natuurlijk. Dus, uh, ja. ja.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 Uh, binnenkortste keer uh, een verschijnt uh, er, er eerste single uh, ja? Ja, uh, ook, ook, oké. Okay.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 Uh, en met, met Newholz bedoel je? Nee, met Newland heb ik het met over. Newland. Ja, over je eigen materiaal heb ik het. Ja, nog steeds. Nee, dat, ik denk, ja, weet je, er is net een single uitgekomen. Daar, daar ga je pas nog naar, naar vragen. Maar ja. uh, um, ik denk dat, dat uh, uh, het, het, het album, laat ik zo maar zeggen, wat er straks aan gaat komen, dat dat wel uh, de vertrouwde Newland sound is. Maar...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 We're Rust gesteld ontdekken weer achter de eerste indruk schuilt. We praten over later en we zwijgen over nu. Van alles is nog nooit gebeurd, maar voel als déjà vu. Ja, bij jou vergeet ik de tijd. Zijn we oud. En nu de voor eeuwen. Maar wat we toen niet wisten. Later was al bijna. Zeker als je tijd.